4 uur. Het NOS-journaal. Ollo Duivenay de Wit. Het Pakistanse leger zegt drie kopstukken van Al-Qaeda te hebben opgepakt. Pakistan zou daarbij hebben samengewerkt met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. De arrestaties waren in de stad Quetta, niet ver van de grens met Afghanistan. Een van de arrestanten is Younis al-Mauritani, die zich vooral bezighield met aanvallen op westerse economische doelen, zoals olie- en gasleidingen en energiecentrales. Wanneer de drie werden opgepakt is niet bekendgemaakt. Premier Rutte moet bondskanselier Merkel aanspreken over de zaak van oud-SS'er Klaas Faber. Die oproep heeft de directeur van het Simon Wiesentaal Centrum gedaan. De in Nederland geboren Faber is sinds gisteren de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het centrum. Faber werd in 1947 in Nederland ter dood veroordeeld voor de moord op verzetsmensen. De straf werd later omgezet in levenslang.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 ANWB ah nee, verkeersinformatie De avondspits is inmiddels begonnen. Er staan tien files. Wat opvalt is de file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Leiden en Voorhout drie kilometer. Ligt daar een container op de weg en er is maar één rijstrook open. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan beter omrijden via Leidsendam over de N14 en de A4. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente?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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met ons panel Schuld en Boete. U hoorde ze voor het nieuws al. Richard Korver is strafrechtadvocaat. Marian Huske, justitieverslaggever van het Weekblad Vrij Nederland. Hartelijk welkom. En in de studio in Den Haag zit ook nog Quirine Eijkman... van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Nou, daar is ze niet voor. Het is onderzoek daarnaar. Dat is niet zo gek. Het Centrum voor Terrorisme. Ja. Dat is eigenlijk heel gek. Goed. Ja. Ja, uh, we komen nog eventjes terug op de zaak van Sunni de O. De in Nederland wonende Nigeriaan Sunni O staat voor de rechter in Rotterdam. As we speak. Voor onder andere het voorbereiden van aanslagen op oliepijpleidingen in Nigeria. Maar uit het gesprek wat wij zo pas hadden... Uh, bleek ineens iets uh, waar we nog een paar vragen over hebben. Mevrouw Eikman, u zei dat, uit het bewijs, dat het bewijs eruit bestaat... dat hij in een getapt telefoongesprek vroeg of hij... Toen ben ik u even kwijtgeraakt. Een aanslag mocht filmen of het illegaal aftappen van olie? Nou, in de aanklacht, uh, de verdenking is, uh, is laat op, zeg maar... betrokkenheid bij het opblazen van, van uh, uh, oliepijpleidingen in, in de Niger-delta... Ja. Maar uh, het wijst zou eruit bestaan dat het, uh, uit drie afgeluisterde gesprekken... waarin hij eigenlijk informeert of hij het illegaal aftappen van olie... wat vaker gebeurt in Nigeria, mag ja. filmen. En dat is iets wat deze man in het verleden ook al heeft gedaan. Mm -hmm. uh, maar dat is toch een enorme stap van het filmen van illegaal aftappen van olie... naar het medeplichtig zijn aan voorbereidingen van een aanslag op oliepijpleiding. Dat, daar zitten toch 45 gedachtenstappen tussen... Nou ja, als dit het enige bewijs is wat er is... want dit is wel op basis van wat de advocaten hebben verklaard... Ja. en ik zou het hele dossier zelf moeten nalezen... maar als dit het geval is, dan is dat wel zorgwekkend. Richard Corver, zou het kunnen zijn dat dit niet het ultieme, het, uh, uh, alle bewijs is... maar dat de, het OM nog met een konijn uit de hoed komt... Ja, dat kan. Als men zo laat komt met de aanklacht... dan maar mag heb je dat dikke dan? kans dat men ook laat komt met ja. de bewijsmiddelen. Eh, nou, strikt genomen mag dat niet. Eh, zodra justitie beschikt over de documentatie en de zaak is op zitting... Eh, er is gedachtvaart, dan mag je geen stukken meer achterhouden... als openbaar ministerie. Alleen, wij zien helaas wel vaker dat dat toch gebeurt. Mm -hmm. eh, dus het zou kunnen dat men meer heeft. Het zou ook kunnen zijn dat dit het is. Maar wat ik nog veel zorgwekkender vind... stel nou dat het wel een aanslag was... Ja. Uh, deze man is journalist, begrijp ik. Ja, dan heb je toch misschien ook een groter belang te dienen... omdat je op die manier iets aan de kaak wil stellen. Als we dan dat strafbaar gaan stellen, mm -hmm. dan wordt het wel een beetje eng. Want Dan Marjan? krijgen we nooit meer wat te horen. Maar Nou ja, kijk, uh, als journalist sta je niet uh, boven de wet... maar je doet wel eens dingen die tegen de wet zijn... om iets te kunnen laten zien of om iets te kunnen aantonen. En in dit geval lijkt me dat je dat... Zeker in dit geval is het heel belangrijk dat je zoiets kan laten zien. Ja. Laten we even... even, even, maar, even ter, ter ben, ja. Hij is een mensenrechten- en milieuactivist. Uh, die film onder andere gebruikt voor hè, om aandacht, uh, awareness raising. Dus ik, ik, natuurlijk vind ik ook het belang van journalisten zeer belangrijk. Maar ik denk niet dat hij in strikte zin van het woord een journalist is. Maar als hij kennis heeft van een aanslag... Stel dat dat uit een van die andere tab zou blijken. Bij, dat is dan bijvoorbeeld dat knijnen uit die hoed van het OM. Dan is hij toch verplicht om dat te melden. En als hij dat niet doet, is hij dan toch strafbaar? Nou ja, dat... De, um, ik... Uh, is, is ja, uh, yeah, what, what is, what ja. is? Kijk, uh, in, in theorie misschien. Maar het is ook nog wel zo dat, dat het natuurlijk opmerkelijk is dat, dat eigenlijk als dat al zo zou zijn, dat hij niet terecht staat in Nigeria. Uh, wat is het aantoonbare Nederlandse belang bij het vervolgen van deze man in Nederland? En dat is mij tot op heden in deze zaak nog niet, niet helder. Uh, maar goed, ik denk uh, dat de, de situatie, die wat-if-scenario wat u schetst... dat mm -hmm. dat niet helemaal hier aan de hand is. Nee, nee, okay. Marjan wil daar nog even op reageren. Ja. Ja. Marianne, nou, het... er, zo nu en dan is er ook sprake van internationale samenwerking... ook bij vervolging van mensen. En dan worden er wel eens afspraken gemaakt... dat mensen voor een bepaald deel van hun zaak in het ene land worden berecht... en het andere worden ze dan misschien wel uh, vrijgesproken... maar daar gaan ze soms met een aanvulling wel naar een ander land toe. Ja. Oké, okay, nou, laten we het hier voorlopig bij laten. Het even wat breder trekken, want we hebben het nu zo ja. over deze zaak, maar uh, aankomende zondag is het uh, 11 september, de datum. Dan zijn we tien jaar verder na de aanslag op de Twin Towers. En uh, in die tien jaar is er uh, veel gebeurd als het gaat om uh, het, het verruimen van opsporingsmogelijkheden, uh, überhaupt wat meer repressie, omdat de wereld in de totale angst voor terrorisme-aanslagen leeft. Ja. Daar even een paar van onder de loep nemen. Ja. Je hebt een boek geschreven, Marjan Huske, uh, over DNA-onderzoek en opslag daarvan. Hè? Uh, de mogelijkheden zijn verruimd binnen het kader van de terrorismebestrijding. Uh, hoe moeten we die verruiming uh, zien? Uh, is dat binnen proporties of is dat... Uh... Nou ja, alle databanken beginnen onderhand uit te puilen, denk ik. En hoe groter een databank is, hoe groter het risico van uh, falen. En van uh, zaken die misgaan. Ja. Ik bedoel, dat zag je vlak na de aanslagen destijds in Spanje... Uh, dat er een heel verkeerd iemand uh, uitgevist werd. En uh, ja, daarnaast heb ik nog niet veel voorbeelden gezien... maar ja, het is wachten op een volgende fout. Mevrouw Eikman, hoe ziet u dat? Ja, nou, ik denk zeker dat die verruiming van opsporingsbevoegdheden... Dus zoals het TAP of DNA, keren van DNA-databanken... wat in Nederland nog niet het geval is... dat dat een zeer groot probleem is... omdat er een veronderstelde effectiviteit is. En het is helemaal niet, nog niet aangetoond... dat die verruiming ook leidt tot het voorkomen van terroristische aanslagen. En dat speelt ook bij de koppeling van persoonsgegevens En zoals in die zaak waar we het net over hadden... het delen van informatie met het buitenland. En dat, is wel, dat kan problematisch zijn... met name omdat de effectiviteit niet altijd is aangetoond. Hm. Richard, Richard? Is het zo, dat er, wat, er, wat er ook vaak gezegd wordt, dat het heel moeilijk is om, om hè, maar uit te blijven breiden aan alle mogelijkheden en alles wat er mag, omdat er eigenlijk in terrorisme niet echt een rationeel patroon te ontdekken valt. Het zijn vaak ook eenlingen en je kan dus niet met één, één groot algeheel apparaat of een blauwdruk dat er zomaar opzetten. Hè? Nee, dat, dat is juist. Maar tegelijkertijd, kijk, uh, jullie vroegen je net af, van, ja, waarom bemoeien wij ons eigenlijk hiermee? Ah. Maar dat komt natuurlijk veel vaker voor je. Je hebt het bij vreemdelingen die een zogenaamde F-status hebben, die worden vaak moed oorlogsmisdadiger geweest te zijn in een ander ja. land. Uh, daar gaan wij ook gewoon roekzichtloos tot vervolging over. Uh, het heeft misschien ook wel iets weg van voorkomen dat mensen zich in Nederland vestigen, wellicht Nederlander worden, die van alles en nog wat op hun kerfstok hebben. Je ziet toch uh, politiek dat men dat probeert te voorkomen. En als je naar het strafrechtklimaat kijkt, dan wordt dat repressiever met de dag. Ik had vandaag een raadkamer waarin de officier van justitie min of meer als argumentatie gaf voor het 90 dagen vastzetten van iemand van ja, dat doen we nou eenmaal altijd. Hmm. Ja, als we op die manier al mensen van hun vrijheid gaan beroven... dan, dan gaat het wel, vind ik, de verkeerde kant op. Ja, ik heb nog een vraagje voor mevrouw Eikman hierover. Uw collega terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf... die noemt dit symboolpolitiek. Die noemt dit soort verruimingen gevolg van symboolpolitiek. Nou, dat is het tot een zekere hoogte ook. Want terrorisme gaat om angst. En het gaat om angst uh, dat wij niet meer op de manier kunnen leven zoals wij willen. Bijvoorbeeld in een democratie met een rechtsstaat. En die angst die leidt wel tot politieke druk. En die politieke druk vertaalt zich bijvoorbeeld in die verruiming van die opsporingsbevoegdheden. Maar ook in ja. meer administratieve of bestuurlijke maatregelen. Zoals strenge controles voor vreemdelingen die de Europese Unie in willen komen. cetera. Dus die politici voelen ook druk om iets aan die angst te doen. En dat ja. is niet altijd rationeel. Nee. Oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. We gaan naar de moeder van Sander V. En Sander V, dat is de man die Millie Boelen heeft omgebracht. En in de Volkskrant stond een heel groot interview met de moeder. Heel dapper natuurlijk om dat te doen. Uh, zij pleitte onder andere in het interview ervoor... dat ook familie van daders slachtofferhulp krijgen. Richard Korver, wat vind jij daarvan? Ja, nou ja, kijk, je bent pas een dader als de rechter daar een oordeel over heeft gegeven. Bij Sander V. is dat zo. Maar je hebt ook zaken waar je uh, dat niet zo gelijk is. Bijvoorbeeld uh, in Amsterdam heeft een politieagent om uh, um zich heen geschoten op de Spiegelgracht. Uh, daar is iemand doodgegaan, maar er zijn ook mensen zwaar gewond geraakt. Die jongens, zijn dat nou slachtoffers? Ik zou daar denken... zit een broer van, een, van, die, van de jongen bij die dodelijk getroffen is, toch? Ja, in dit dat geval. klopt. En verder voetbalmaatjes, hè? Ja, ja. Zijn dat slachtoffers? Ik zou denken van wel. Uh, maar uh, slachtofferhulp Nederland heeft gezegd... nou nee, wij zien uh, uh, die jongens niet als slachtoffer. Wij zien die jongens als dader en wij gaan hun dus geen hulp geven. Hm. Ja, dat is wel moeizaam uh, om dat op dat moment al te beslissen. Maar uh, noem denken, je het anders. Uh, noem je het geen slachtofferhulp, dan noem je het... Uh... Hulp aan familie van daders. Uh, ja, maar, da zelfs nee, dat maar jij zegt ze zijn uit. pas daders ja, als ze recht zijn. Ja, okay. ja, maar het is dus, dus wel zo, het is vrij Verdacht. politiek. Hè, dat slachtofferhulp Nederlanders mm -hmm. kennelijk een keuze maakt. Al heel vroeg van nou, dit vinden wij wel slachtoffers en dit niet. Dat vind ik al vrij discutabel. Dat je dat op die manier kunt doen. Mm -hmm. uh, in, in dit geval... Uh, kijk, wij maken als advocaten heel veel mee... dat op het moment dat je een, een cliënt hebt van een ernstig misdrijf... die daarvan wordt verdacht, dat de familie helemaal van slag is. Uh, ja, en uh, daar is geen hulp voor. En dat zou misschien wel goed zijn als dat wel komt... Want in de praktijk is het zo dat wij dat nu heel vaak de eerste opvang doen. Maar ja, wij zijn ook geen psycholoog of, of maatschappelijk werker. Nee, Mag ik... Mariel Nee, maar dat, wat jij zegt is gewoon waar. Er zijn invallen door arrestatieteams... Waar, uh, waar kinderen dan in huis zijn. Kleine kinderen. Kinderen die onder een douche staan. Ik had een voorbeeld uh, van een meisje. Die stond te douchen, ze komt de douche uit... en dan inderdaad staat, wordt haar vader afgevoerd. En ja, later blijkt uh, wordt dan wel verontschuldiging aangeboden. Maar ja, en ze mag een keer een ritje op een politiepaard maken. Jeetje. Maar ja, uh, heb je dan bedoel... ook echt zin in? Uh, ja, het lijkt me wel een heftige ervaring. Ja, nee, maar dat, dat klopt. En, uh, dat, dat zien we toch veel. Het is jammer dat, dat daar niet uh, ja, adequater op wordt ingesprongen. Querien Eikman, uh, um, er is hulp voor uh, slachtoffers. Er is hulp voor de familie van slachtoffers. Maar inderdaad, er is eigenlijk nooit over gesproken... dat er ook nog een vader en moeder van een veroordeelde moordenaar... of verkrachter ergens zitten die met de nek worden aangekeken. Waarschijnlijk zonder dat ze Ja, hele leven ligt uh, ja. uh, Vind Vindt u, u het ook pang? niet in de reden liggen dat, dat daar in elk geval aandacht voor is? Of er nou meteen weer van hogere hand een instelling moet komen is een tweede. Maar dat daar wel eens aandacht aan besteed kan worden? Ja, zeker. Want ik denk ook dat er nog een extra factor meespeelt. En dat is dat trial by media. Eigenlijk omdat er zoveel media aandacht is en sociale media. Weet voordeel. ook iedereen wie die mensen zijn. Ja. Je hebt er al een label op. En dat ja, raakt natuurlijk naast die, uh, het trauma van, van zo'n binnenval ook die mensen sociaal. Dus ik denk wel dat goed dat er aandacht voor is. De vraag is of de overheid dat moet organiseren. Slachtofferhulp Nederland heeft grote financiële problemen. En misschien moeten we ook met elkaar in discussie wat eigenlijk de prioriteiten zijn. Maar in die zaak van Zander van der Vee is natuurlijk een hele zware zaak. En ik kan me goed voorstellen dat die, dat die moeder ook zeer getroffen is door, door, deze, ja, door de aandacht in de media. En natuurlijk in het bijzonder wat haar zoon mogelijk heeft gedaan. Ja, de leven ligt op zijn kop natuurlijk. Ja. Ja. ja, zeker. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld ook gebeurd in die IKEA-zaak... bij die hè, Marokkaanse Nederlanders, waar de politie is binnengevallen. omdat hè, die Er was een aanwijzing dat ze betrokken zou zijn... bij het voorbereiden van een terroristische aanslag. En dat bleek niet waard zijn. En daar hebben die familieleden natuurlijk ook die kinderen onder geleden... toen dat arrestatieteam binnenkwam. Nou, vindt u nu dat uh, de hulp beperkt moet worden aan mensen die al veroordeeld zijn... of ook aan uh, mensen die verdacht worden? Nou ja, ik denk wel dat het een discussie moet zijn... Uh, of die familieleden van verdachten uh, of, of ze nou vrij worden gesproken... of niet, dat die in ieder geval aandacht krijgen. Zeker in, in zaken waar heel veel media aandacht is. Ja. We gaan even naar een ander uh, een nieuwtje, of nou ja, nieuwtje. Het OM in Maastricht heeft in elk geval ja, laten weten... Het dat het in 2003 een verkeerde beslissing heeft genomen... door Dion Graus, dat is inmiddels een Tweede Kamerlid... voor de Partij van de Vrijheid, om hem niet te vervolgen... voor bedreiging en mishandeling van zijn vrouw. Dat zei een woordvoerder van het OM gisteren bij de Kamer. Bij Brandpunt. Hij zei: Ja, toen was er weinig bewijs, maar vier jaar later, in 2007, was dat er wel. En dus ga je nu in 2011 bij Caro Brandpunt zeggen: <laughs> Hoe hadden we dat toen maar gedaan? Een beetje hardop hard denken lijkt, ja. lijkt het wel wat je binnen kamers houdt. Ja. Wat vind je hiervan? Nou ja, dit kan natuurlijk niet. Dit, dit, dit, dit, uh, ik wil niet zeggen dat moedwillig, uh, de reputatie van meneer Graus wordt beschadigd door het Openbaar Ministerie, maar. Het heeft daar op zijn minst wel schijn van dat dat gebeurt. En die schijn zou je als openbaar ministerie al moeten willen vermijden. Als je vindt dat hij vervolgd moet worden, doe dat dan. Ja, precies. Als je vindt dat je laakbaar bent geweest door dat niet te doen... compenseer dan het slachtoffer, zegt tegen die mevrouw. Het spijt ons verschrikkelijk, eh, maar wij kunnen het niet maken... om nu, na zoveel jaar, eh, die meneer alsnog te gaan vervolgen. Kunnen wij u helpen op de een of andere manier? Wilt u slachtoffer hulpen of anderszins? Nee, maar kunnen wij u tegemoetkomen? Eh, maar dit, eh, ja, dit, ik moet u zeggen, als, als uh, meneer Graus... Uh, daar werk van zou maken, denk ik dat hij nog wel een punt heeft. Maar is ja, ik ja, ik vrees het wel. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook Ik vrees het wel. <tie> <laughs> oh, pardon, pardon. <tie> nee, eh, nou ja, kijk, ik bedoel, eh, als, als er zo bewijs ligt, ik bedoel, het gaat nog om inderdaad, hij zou dan verdacht zijn van het eventueel dichtnippen van de keel van mevrouw. Maar goed, als er zo hard bewijs nu wel is en dat er getuigen zijn, ja. dan ja, is het wel heel ja, naar dat er geen. Geen, geen gevolg is gegeven als een aanklacht. Ja, of maar aan Eichmann, het is toch eigenlijk onduidelijk of daar nieuwe feiten bekend zijn geworden? Ja, ik denk het niet. Maar uh, ik vind het ook opmerkelijk dat er zo laat nog een uitspraak wordt uh, gedaan door het Openbaar Ministerie. Ja, het grappige is niet een uitspraak in een rechtszaak, maar gewoon voor een camera. Wat jij ja. al zei. Een beetje bijna vrijdenkend van, god ja zeg toen. Wat stom dat we dat ja. toch niet gedaan hebben. Nou ja, maar dan wel voor het oog van het hele volk. Het paradoxaal is misschien dat het Openbaar Ministerie dan misschien nu iets meer uh, ja, iets communicatiever is dan bijvoorbeeld in die zaak van Sonny O. Ja. En, uh, en dat ze zich dus eigenlijk misschien. Ja, Ik vind het niet chic om vier jaar na dato dat, nee. dat uit te zeggen. Aan de andere kant leven we ook in een samenleving waar het strafrecht steeds repressiever wordt. En waar bepaalde politieke partijen ook oproepen ja. om meer repressie. Maar ik vind, op een gegeven moment moet je in Nederland ook, is het er ook gewoon over. En als ze gezegd hebben in 2007 dat ze hem niet wilden vervolgen, dan moeten ze het daarbij laten. Ja, als je dat anders formuleert, dan is het ineens nog veel raar, vind ik. Want je zegt eigenlijk, het OM zegt eigenlijk, we krijgen die zaak niet voor elkaar. En toch is die lekker schuldig. Ja. ja. Is het, is ja, het ja het je, je ziet natuurlijk steeds vaker dat het Openbaar Ministerie al in een heel vroeg stadium, bij wijze van spreken, het arrestatieteam is nog niet weggereden of er staat een persofficier en die roept, deze man wordt verdacht van en dan ja. krijg je een misdrijf. Uh, dat is enorm beschadigend voor de personen in kwestie. Ik heb dat het afgelopen jaar diverse keren meegemaakt... dat ik ook zelf actief de media in moet... om te weerspreken dat die cliënten zich ergens aan schuldig hebben gemaakt. mooi voorbeeld was een schietpartij in Amsterdam. In een garage vond dat plaats. Twee partijen komen elkaar tegen en de garagehouder wordt gearresteerd. Ja, het was toeval dat, ja. dat dat in zijn garage gebeurde. Maar dan moet ik daar al vol in uh, om dat beeld weer te doen kantelen. En ja. Het OM realiseert zich niet dat ook die verdachte uh, legitieme belangen heeft. En in dit geval al helemaal. Ja. En dat komt vaker voor. En meneer Graus heeft ook zijn belangen. Net zo goed als dat zijn slachtoffer, als dat al zo is... Hè, uh, ja. die belangen vanzelfsprekend ook heeft. We hebben nog een paar minuten voor een onderwerp... Uh, jouw vak betreffende. Want vorige week werd bekend dat advocaat op grote schaal... klanten ronselen in gevangenissen. Ze bieden 50 tot 80 euro aan gedetineerden... wel een fijne neus, neus voor de, de plek van de markt... Hè, waar je dat moet doen. <laughs> ja. ja. Ze, ze, ja, ze kopen dus gedetineerden om, om gedetineerden als klanten aan te brengen. En desnoods halen ze ze bij een andere advocaat weg. Richard, is dit... Uh, nou, wat je hiervan vindt, is wel duidelijk, neem ik aan. Maar is dit strafbaar? Nee, maar het is wel in strijd met de gedragsregels... Uh, voor advocaten. Uh, de orde heeft ook opgeroepen... Uh, van meld vooral namen en rugnummers van mensen die dit doen. Uh, want dat zou niet moeten mogen. Ja, uh, ja ik moet u zeggen... Uh, Jij doet dat nooit natuurlijk. Nee. nee. Uh, uh, ik heb nog nooit geld geboden om een zaak te krijgen. Daar heb ik het ook eerlijk gezegd een beetje te druk voor. Uh, als je je moet verlagen tot dat soort praktijken... dan is het ernstig want, mis. Verlagen vind je wel? Ja, ik vind dit verlagen. Ja. Uh, uh, daar kan geen sprake van zijn... van een soort van aanbrengpremie. Nou. Uh, uh -huh. uh, ik denk dat je je daar... ver van moet houden. Uh, uh, ik zie wel dat collega's steeds creatiever worden... in ja. hun reclameuitingen. Niks mis mee, maar ja. dit gaat denk ik een beetje te ja. ver. Marion Heuske in Amerika heeft het verschijnsel Am ambulance chasers. Dat zijn ja. letselschadeadvocaten en die rijden in, inderdaad achter een ambulance aan om het slachtoffer van een of ander iets uh, over te halen om een zaak te beginnen. Is dit ook zoiets? Nou, ik vind dat dus iets, ver, iets te ver gaan. Ik bedoel, dan ben je heel daadwerkelijk op zoek naar cliënten. Uh -huh. En in dit geval denk ik dat gevraagd wordt van... kan je mij niet aanbevelen? Hmm. En als dank wordt er dan gezegd van... nou, hartstikke goed dat je het gedaan hebt. Zoals je het zegt, vind jij het niet zo erg. Nou, ik vind het, um, ja, het hoort niet. Het hoort niet. Maar uh, het komt in de beste families voor. Want ik ken bijvoorbeeld. Ik was eens een keer een advocaat aan het interviewen. En die was zeer kwaad op een andere bekende collega. Mm -hmm. Omdat hij toch achter zijn rug om die cliënt had weggesmokkeld. Ja. Wegge, weggehaald. Omdat het een cliënt was met een zaak die veel media-aandacht. Uh, mm -hmm. En dan had deze man weliswaar geen geld geboden. Maar, ge, maar kennelijk, omdat hij zo bekend was, kreeg hij meer media-aandacht. En sommige cliënten zijn daar wel gevoelig voor. Ja. Dus het gebeurt ook op andere manieren. Hmm. Merk jij dat ook, Richard Korver, dat die media zo'n grote rol speelt? Er stond ja. overigens in dit stukje ook dat het helemaal niet gaat om alleen maar de onbekende advocaten. Maar nee. dat ook de grote crimefighters, de toppers, die niet van de buis weg te krijgen zijn. Die ja. allemaal als testbeeld gebruiken, zoals we al zeiden. Ja. Dat die dat ook doen. Ja, kijk. Ik zie je... aan je hoofd dat je namen weet. En je gaat ja, ja. het niet zeggen. Je ja. gaat het niet zeggen. Maar daar, nee, heb, ik, ook. daar, daar heb je gelijk in. Uh, uh, en ik, ik ga dat niet zeggen, uh, omdat ik dan denk: ja, weet je. Mensen moeten zelf maar beslissen. Uh, ja. door wie ze het beste kunnen worden bijgestaan. Uh, bij mij zijn ook wel eens mensen weggelopen naar een hele grote bekende advocaat. Uh, onder het motto dat hij dat dan kennelijk beter kan. omdat hij zo bekend is. Uh, nou ja, als iemand dat vindt, moet hij dat vooral doen. Je moet gaan daar waar je, je prettig voelt. Maar dat is. Wel iets anders dan dat je uh, probeert als advocaat... om van collega's, cliënten af te snoepen, om het mm. maar even zo te zeggen. Dat is een soort broodnijd waarvan ik denk, nou, dat moeten we niet hebben. Het is mooi wat je zei, hè, de, de reclameuitingen, dat die heel creatief zijn. Gerrit, ik zat een blad te lezen, oh ja. een buis dan is er een, van, een, van een advocatenkantoor... Samen komen we er wel uit, <lacht> staat er dan. dat dan. Dat mag je dan ja. hopen. Ja. is dat ja. fantastisch. We, ja. ja. Oké, okay, we maken een eind aan dit uh, panel. Aan uh, ik dank Quirina Eikman van het Centrum voor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 Sinds het begin van de Arabische lente vorig jaar december in Tunesië... hebben heel veel Tunesiërs de oversteek naar Italië gewaagd. De meesten kwamen in wrakkenbootjes bootjes naar het eilandje Lampedusa. U kent dat ongetwijfeld allemaal. En het einddoel is vaak Frankrijk. Maar sommigen blijven hangen in de grote steden in Italië. Zoals Najib. Hij zoekt zijn geluk nu in Rome. En correspondent Angelo van Schaik zocht hem op en volgde hem. Station Termini, het hoofdstation van Rome. En het eindstation voor, voor veel immigranten die via de Middellandse Zee en Lampedusa Italië bereiken. Hier heb ik een afspraak met Najib, 29 jaar Tunesiër en sinds een paar maanden in Italië. Maar Najib komt niet opdagen en ook zijn mobiel staat uit. Na een paar uur krijg ik een sms van hem. Hij is de avond ervoor opgepakt, zit nu in de cel, maar hij denkt dat hij snel vrij zal komen. Weer een paar uur later zit ik met hem in een stadspark. Het Een publiek park in een, ja, een rand van het centrum van Rome. En dit is de plek waar Najib. Uh, uit, uit Tunesië slaapt op dat bankje daar. Een, een klassiek stadsparkbankje. Metaal met houten zittingen. Ik vind die een toilet van Pradiga. Jeep, wat is er precies gebeurd? Ik heb de dorm van de station in de Terme gevonden. Ik heb de documenten gevonden. Hallo? Je spekaren, ze gooien rand die maar naar een nacht Bij een razjaag gisteravond op het station Termini hebben ze hem, hebben ze hem aangehouden, zegt hij. En toen kwamen ze erachter dat hij geen documenten bij zich had, geen papieren bij zich had. En toen hebben ze hem meegenomen naar een ja, opvang- en identificatiecentrum. En daar is hij vannacht, vannacht gebleven. Maar oké, okay, de politie arresteert je en je wordt meegenomen naar een opvang- en identificatiecentrum. En dan. Hij zegt, in dat centrum houden ze je nachtje vast. En, ja, Veel meer doen ze eigenlijk niet. Maar als je toch geen papieren hebt, dan moeten ze je toch het land uitzetten? Ik heb gezegd dat ik hier vijf jaar legaal ben... en dat ik wel een verblijfsgunning heb, maar dat die bij mijn vriendin ligt. En um, toen hebben ze me weer laten gaan. Hallo. Dit is het. Hallo. Staartje, achterover gekamd haar. honkbalpetje, Adidas jasje. Jonge Tunesiërs, zoals er zoveel zijn hier in, in Rome, in Italië. Eh, op de vlucht voor de armoede op weg naar een beter leven in Europa. Gestrand in Rome. In, in Tunesië, vertelt hij waren we heel erg arm. We waren met z'n zeven en vijf broers. Mijn vader. Mijn moeder, mijn vader was slechte been, kon niet werken. Dus toen moest ik werken. Um, en Toen dacht ik van ja hier in Italië, of in Europa is het makkelijker. En toen ben ik hierheen gekomen, maar dat viel er echt tegen. Ik kon geen werk vinden. Je kreeg ook geen, geen hulp of wat, of wat dan ook. Ja, en veel mensen zoals ik willen graag werken. En dan is er, dan is er geen, dan is, er geen, dan is er niks of je weet niks. Als je dan honger hebt, ja, dan wil je wel eens de mist in gaan. Oh, Mama. Hallo. يا صاحبي عندي ما ناخذ دي Excuus, wij, wij zitten druk te praten. Ja. Het was deel 1 van de Wereldburger, wat u hoorde. De jonge Tunesiër Najib, die op zoek is naar een beter leven in Rome. En volgende week hoort u deel 2. En daarin zien wij Najib in zijn nieuwe gevonden slaapplaats. De villa was dit voor vandaag. Wij zijn er morgen natuurlijk weer, zoals u van ons gewend bent, op dinsdag. Gewoon weer vanuit Den Haag. Het reces is voorbij. En dus uh, gaan Ger en ik ook gewoon weer, reizen wij af naar het Binnenhof. Zo is dat. En straks het Radio. En niet Lucella, zoals ik per abuis zei. Maar Tim Overdiek, wat gaan jullie doen? We, we, wij lijken niet op elkaar. Hoewel vanaf eh, vandaag <laughs> staat de webcam aan ook bij ons. Dus eh, okay. luisteraars <laughs> kunnen het verschil gaan zien. Er is verschil. Onze verslaggever Hans-Jaap Melissen is net een paar dagen terug uit Tripoli. Waar hij eh, de val van Gaddafi heeft verslagen. Vanmiddag was hij alweer aan de slag met een klusje hier in Nederland. Hij sprak uitgebreid met Talita van Zon. Eh, de vrouw die ook in Tripoli was. En waar nogal wat tegenstrijdige verhalen over naar buiten zijn gekomen. Hij heeft daar een uur gesproken. Is nu bij, bezig met het monteren van het interview... en de meest nieuwswaardige feitjes zet hij de komende uitzending op een rij. We hebben meer Libië, bijvoorbeeld de onthulling in Groot-Brittannië... dat de inlichtingendiensten, ja. net als Talita, wel erg kloos waren... met het uh, regime van Gaddafi, maar met veel ernstiger consequenties. Dat straks in het Radio 1-journaal. de hoofdpunten van het nieuws met Onno Duivenne-de Wit. Radio 1, het NOS-journaal. In de buurt van de grens met Afghanistan heeft het Pakistanse leger drie Al-Qaeda-kopstukken opgepakt. Onder hen zou ook Younis Al-Mauritani zijn, die verantwoordelijk wordt gehouden voor aanslagen op onder meer energiecentrales en olieleidingen. Premier Rutte moet bondskanselier Merkel aanspreken over de zaak van oud-SSR Klaas Faber, vindt het Simon Wiesenthal Centrum. De in Nederland geboren Faber is sinds gisteren de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Centrum. Hij ontsnapte kort na de oorlog naar Duitsland, dat weigert Faber uit te leveren.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 En dat is nieuws op dit moment. ANDB Verkeersinformatie. Er staan 15 files bij elkaar 50 kilometer. De opvallende files staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knoopend en knoopend Muiderberg, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht. De A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leiden en Voorhout, 5 kilometer. Door een afgevallen lading is daar maar één rijstrook open. Richting Amsterdam kun je beter omrijden via Leidsendam over de N14 en de A4.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 Goedemiddag, we gaan ook deze uitzending door op de veiligheid van internetsite van de overheid. De vraag is of we weer veilig onze zaken kunnen regelen met de overheid. Talita van Zon doet zometeen haar verhaal bij ons. De vrouw die in Libië van een balustrade sprong omging met de zoon van Gaddafi en beschuldigd wordt van mensenhandel. Het kabinet wil dat er meer vrijwilligers bij de politie komen na vijf uur. Iemand die dat al is, hij werkt bij Shell. In het weekend loopt hij in uniform met wapen door de straten. Er komt een onderzoek naar de samenwerking tussen de Britse inlichtingendienst en Gaddafi. Informatie over tegenstanders van Gaddafi zou zijn doorgespeeld aan Libië... waar de tegenstanders vervolgens hard werden aangepakt. De Radio 1 Journaal is het tot half zeven vanavond. Premier Rutte moet druk uitoefenen op de Duitse bondskanselier Merkel... om oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber achter de tralies te krijgen. Dat wil het Simon Wiesentaalcentrum. Journalist Arnold Karskens zet zich daar ook voor in. Vanmiddag spraken ze erover met een aantal fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Daarna was er een persconferentie waar verslaggever Rink Kamer bij was. Rink, misschien is het goed om even kort toe te liggen wie Klaas-Karel Faber is. Ja, ongetwijfeld. Het is, uh, uh, hij vormde samen met zijn broer uh, Pieter Johan uh, eigenlijk de schrik van het Noorden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij uh, was lid van de SS, werkte vanuit het beruchte Scholtenshuis aan uh, de Grote Markt in, uh, in Groningen. En uh, heeft uh, gedurende de, de oorlogsjaren veel verzetsmensen geëxecuteerd. Ge ge Onder andere op het uh, terrein van het voormalig kamp uh, Westerbork. Na de oorlog werd hij daarvoor ter dood veroordeeld. Net als zijn broer. Zijn broer kreeg inderdaad uh, de kogel. Maar hij uh, ontsnapte de, de dans. Hij ontsprong de dans. Hij, zijn straf werd omgezet in levenslang. En hij wist in 1952 zelfs uit de gevangenis te ontsnappen. Uh, Vluchtte naar Duitsland en kreeg daar de Duitse nationaliteit. Dat, uh, dat ging zo omdat hij lid was van de SS. En uh, nu is dat dus een probleem, want uh, er is nog één wetje in Duitsland, het Führer Erlas, En dat zorgt ervoor dat uh, deze uh, Klaas Karel Faber, die nu 89 is en uh, een rustig leven leidt in Ingolstadt in Zuid-Duitsland, niet kan worden uitgeleverd uh, aan Nederland. En daarom moet Mark Rutte nu wel zijn best doen... zodat hij in Duitsland in ieder geval wordt opgepakt. Dat, dat is hun inzet. Ja, dat, dat is hun inzet. Liefste natuurlijk hier uitleveren naar Nederland, maar dat eh, wordt heel lastig. En eh, het Simon Wiesenthal-instituut en ook eh, de journaliste Arnold Kaskus, die is hier, zich hier al jarenlang voor inzet, eh, die willen nu dat eh, de premier, eh, Mark Rutte, zich ermee gaat bemoeien, eh, contact opneemt met de bondskanselier eh, Merkel, zelfs een brief schrijft en vraagt om eh, de zaak onder druk te zetten. Want hij is dus 89 en ze zijn bang dat hij binnenkort overlijdt en ze willen graag dat hij zijn straf Krijgt. Ze willen ook nog iets anders. Uh, ze willen namelijk de processtukken van vlak na de oorlog uh, zien hier in Nederland. Want uh, zei uh, de, zojuist de meneer van het uh, Wiesentaal instituut um, mogelijk is deze Klaas-Karel Faber betrokken bij nog veel meer executies. Uh, dat zegt de directeur van het Wiesentaal instituut en dat is Efraim Zurof the files of the uh, investigations here in holland uh, which preceded the the trial of the faber brothers and uh, we we believe are likely to give us new information about uh, possible additional crimes because apparently not all the cases that faber was involved in murder were were presented to the german courts because the dutch authorities thought that had sufficient material to to get him extradited and that turned out unfortunately not to be true but you don't have access to it Well, that's rather strange, I would say. That's one of the reasons we met with the heads of the parliamentary factions and uh, want to assist, uh, enlist their assistance in getting access to those files. En hier hebben ze dus over gepraat vanmiddag met die fractievoorzitters van vier van de, de, de partijen in de Tweede Kamer. Om in ieder geval ook die files te kunnen zien, die, hè, die stukken te kunnen zien. Want, zegt hij, um, Duitsland weet misschien niet eens dat hij nog bij mogelijk veel meer executies betrokken is dan uh, die uh, onlangs zijn gepresenteerd. Zeg, en hoe schatten ze het zelf in? Hoeveel uh, kans op succes uh, schatten zij in? Ja, met, met name Arnold Kaskens is uh, heel erg uh, optimistisch. Um, uh, maar het probleem blijft dus dat, uh, dat, dat Führer er las. En de hoop is nu op uh, Angela Merkel uh, en, en ook op de uh, officier van justitie in Ingolstad. Want in mei heeft uh, de Nederlandse minister van justitie zijn collega in Duitsland geschreven... dat er een internationaal opsporingsbevel uh, voor deze Klaas-Karel Faber uh, is ingesteld. En daar zit een clausule in. En daar heeft uh, Arnold Kaskens uh, vanochtend nog uh, over gebeld met de officier van justitie... En uh, dit is de laatste stand van zaken daarbij. Nou, de laatste ontwikkeling is dus dat de papieren binnen zijn bij uh, de officier justitie in Inkelstad. Die moet dan iets formuleren en dat moet hij dan voorleggen aan de rechtbank in Inkelstad. Dus die, die, die rechter moet toetsen of het verzoek van Nederland hè, om hem daar op te sluiten in Duitsland rechtmatig is. Nou, die uh, officier van dat kost ons nog een paar weken... voordat we het goed hebben geformuleerd. En dan is het aan de rechter om te beslissen wanneer er een uitsluiter komt. En nou ja, in principe hoeft dat niet zo ontzettend lang te duren, want het is gewoon een Europese wetgeving. Het is allemaal vast, uh, dus een jurisprudentie. Dus ja, zij, zij moeten dat gewoon eigenlijk toch wel binnen twee maanden kunnen doen. Dus dat zou betekenen dat voor kerstmis Klaas-Karel Faber wordt opgesloten. Nou ja, de, de nabestaanden van de geëxecuteerde ge ge ge ge ge verzetsmensen, die hopen dit natuurlijk. Maar of dat echt zo is, misschien is het wel uh, de wens de vader van de gedachte. In ieder geval staat dit nu weer op de agenda. Alle Kamerleden willen dat er wat uh, gebeurt uh, in dit dossier. En nu is het afwachten uh, wat er de komende weken en maanden rond uh, deze Klaas-Karel Faber gaat gebeuren. En want, of die echt achter de tralies komt. Want je hebt nog geen reactie van Rutte hierop? Nee, nee, die hebben we hier in Den Haag nog niet, uh, nog niet binnen. Althans, ik in ieder geval uh, niet. Uh, maar het is wel zo dat de Kamerleden ook uh, vinden dat er actie moet worden ondernomen. Precies, dus die druk dus, uh, komt uh, vanzelf leven. in het torentje terecht. Ja, Kamer was dat vanuit Den Haag. Het hacken van internetbeveiliger DigiNotar heeft volgens nog weinig gevolgen. Afgelopen vrijdagnacht riep minister Donner op om voorlopig niet in te loggen op websites van de overheid. DigiD was niet langer betrouwbaar. We zijn inmiddels op maandagmiddag. Verslaggever Jeroen Wollars heeft zich verdiept in deze kwestie. Jeroen, wat heeft de overheid afgelopen dagen zoal gedaan om dat lek te dichten? Ja, vooral heel hard gewerkt. Vooral heel erg geprobeerd om al die certificaten... Die, die mogelijk door die Iraanse hackers aangetast zijn... om die te vervangen. Om al de DigiNotar certificaten de beveiliging eigenlijk van DigiNotar te verwijderen en te vervangen door andere... Certificaten die vertrouwd worden door de overheid. Daar zijn ze behoorlijk ver mee. De Rijksdienst voor het Wegverkeer was eigenlijk zaterdagochtend al vervangen door een ander certificaat. En ik zag zojuist dat DigiD ook vervangen is. Wat zou betekenen dat burgers daar nu gewoon weer veilig op kunnen inloggen? Ja, kun je dat stellen, want het was inderdaad het digitaal uh, veranderen van ieder geval sloten. Op, je, op, je webs op de website waarmee je kunt inloggen... waarbij DigiD vooral voor de burgers het meest kwetsbaar zou zijn geweest. Je kunt ja. nu met 100% zekerheid zeggen dat DigiD veilig is om in te loggen? De overheid is de laatste checks en balances aan doen op, op, op DigiD... aan het kijken of het echt volledig 100% nu klopt. Maar zoals ik het nu inschat, durf ik al te zeggen... dat het weer veilig is voor burgers... en kunnen ze weer op DigiD inloggen zonder een risico te lopen. Het was makkelijk voor de burgers de afgelopen dagen... om even niet in te loggen zoals de minister gezegd. Dat is denk ik wat anders voor bedrijven en ZZP'ers... die nu een eerste werkdag achter de rug hebben. Hoe zijn, deze, zijn zij deze maandag doorgekomen? Ja, We hebben daar een, een inventarisatie op gemaakt. We hebben een aantal mensen gevraagd... Van hoe, hoe was uw werkdag? Kon u doen wat u moest doen? We kregen uh, bijvoorbeeld een reactie uit Utrecht... van iemand die zijn UWV-werkmap en zijn belastingzaken wilde aanpassen. En dat kon niet meer. Een notaris vroeg zich af... moet ik nu al mijn certificaten gaan vervangen? En wie betaalt dat eigenlijk? Kijk... Er is een onderscheid tussen de voorkant, dat wat wij als burgers zien... en wat nu is opgelost, en wat er onder, achter de schermen onder water allemaal gebeurt tussen de uh, verschillende bedrijven die met de overheid samenwerken. Neem bijvoorbeeld belastingconsulenten. Die maken zich zorgen. Uh, we hebben zojuist gesproken met de belastingconsulenten van KPMG. En die zeggen, wij gaan de komende tijd niet meer via internet... onze gegevens richting de overheid sturen... maar gaan het gewoon weer ouderwets op schijven doen. Toch nog steeds nu? Toch nog steeds. Omdat zij zeggen, de burgers kregen het advies... om toen DigiD nog niet was opgelost, om maar even niet in te loggen. Onze systemen zijn nog niet opgelost. Nu zegt de overheid, ja, maar wij kunnen bij jullie... veel beter in de gaten houden of er een probleem is. Maar zeggen zij, nee, wat ons betreft gelijke monniken, gelijke kappen. Als er ook maar iets niet deugt... dan gaan wij niet meer via internet onze, onze belastingzaken met de overheid delen. Dus je ziet dat het voor het bedrijfsleven gewoon nog niet is opgelost. En dat ondanks de ja, geruststellende woorden van de overheid... grote bedrijven, zoals die belastingtak van KPMG zegt, sorry, maar... Uh, niet helemaal veilig is helemaal niet veilig. En als we even kijken naar hoe dit begonnen is... het bedrijf Diginotar, weet je al meer over wat daar nou is misgegaan? Er komt over ongeveer, nou ja, een aantal uur, om zeven uur, komt er wat meer over naar buiten. Wat we uit Kringen... Want er geeft minister Donner een persconferentie, hè? Precies. Die ja. geeft een persconferentie en in de afgelopen dagen is uh, een onderzoeksbedrijf ingeschakeld om uit te zoeken wat er nou precies misging. Nou, er zoomen al wel wat geruchten rond. Uh, en ik denk dat je kan samenvatten dat er. Ja, dat je de vraag moest stellen, wat is er eigenlijk goed gegaan bij Diginotar? Um, ze hebben heel veel steken laten vallen. Dat moet ook haast wel als je Iraanse hackers de mogelijkheid laat geven... om wekenlang in je systemen uh, rond te neuzen... en dus dit soort certificaten te verzamelen. Dus want dat hadden ze al veel eerder moeten ontdekken eigenlijk? Dat hadden ze veel eerder moeten ontdekken. Ze hadden ook veel eerder aan de bel moeten trekken toen ze het ontdekten. Want ze hebben het al halverwege juli ontdekt. En verder hun mond daarover gehouden naar de buitenwereld. Met alle gevolgen van dien. Vooral in Iran, waar echt mensen kunnen zijn afgeluisterd, zijn afgeluisterd, dat weten we. Um, maar om terug te komen naar dat bedrijf, er is daar ongelooflijk veel, veel mis gegaan. En ik denk dat de komende dagen ook de discussie zal gaan over hoe, um, hoe is het toezicht geregeld op dit soort bedrijven waar de overheid zo nauw mee samenwerkt. En hoe moeten we dat in de toekomst gaan verbeteren? Kijk, we leven in een genetwerkte samenleving. Iedereen wil dat alles aan elkaar is verbonden. Um, maar zo'n netwerk is zo sterk als de zwakste schakel. En Diginotar was in dit geval echt de zwakste schakel. Ja, en heb je al een idee waarom ze nou juist Diginotar hebben gepakt? Die Iraanse hackers? Ja, dat is echt toeval. Ze waren op zoek naar iets wat ze eigenlijk in de hele wereld wel konden krijgen. Naar die certificaten. En ze waren op zoek naar een bedrijf dat slecht beveiligd was... en waar die certificaten makkelijk zelf te vervalsen waren. En toevallig was dat bedrijf DigiNota... en toevallig heeft dat dus voor de overheid en het bedrijfsleven... zoals ik net schetste, vergaande gevolgen. Maar je zou het collateral damage kunnen noemen... bijkomende schade, want het had elders ook kunnen gebeuren. In te calculeren. Om zeven uur weten we meer als minister Donder een persconferentie gaat geven... en er zal ongetwijfeld de vraag worden gesteld... hoe staat het met de schadevergoeding namens bedrijven die hier last van hebben. Jeroen Wallaars, dank je wel. Zojuist, er is een nieuw eco duct over de A1 geopend. Dat is een van de negen nieuwe ecoducten die het ministerie gaat aanleggen. Grote stukken Veluwe moeten op die manier met elkaar verbonden worden. Om te zien hoe zo'n ecoduct werkt liep Trudy van Rijswijk met boswachter Frank Klingen over het oudste ecoduct van Nederland. We hebben de auto achter ons gelaten en we zijn nu min of meer aan het grunen over het doorhout. Om bij het oudste ecoduct van Nederland te komen, de Hoeven. Dit is hem. Dat wild heeft het moeilijk, zeg, om hier te komen. jongen, jongen, je ziet helemaal niet dat er uh, iets aan de hand is hier. Het lijkt gewoon een stuk bos. Ja, het lijkt een stuk bos. Uh, een soort uh, een beetje vergraste heide die erop staat met, uh, met bomen en, uh, en, uh, en eikjes. Maar je hoort tegelijkertijd ook het, uh, het verkeer van de A50. Ja, want aan twee kanten staan hekken en hieronder loopt het verkeer. Uh, het geluid momenteel uh, valt wel mee. Woese hoeven ligt namelijk in een, uh, een beetje in, in een dal... En dat, dat zorgt ervoor dat het, het geluid toch een klein beetje gecompenseerd wordt. Waar wou je naartoe lopen, zei je? Uh, nou, ik stel voor dat we heel even hier langs de rand. Ja. En dan te bedenken dat er uh, in de tijd een beetje lacherig werd gedaan hè, over zo'n ecoduct. Waarom zou je dat nou doen? Dat wild zou wel gek wezen om er overheen oh, te lopen. Oh nee, die dat, dat oversteken, ja. Dat is, uh, dat is vanaf het begin af aan is dat al, uh, eigenlijk een, een vraag die iedere keer weer, weer terugkomt. Uh, die, een, een vraagstelling die graag gebruikt gaat worden. Ik moet zeggen door mensen, de, zonder enige kennis van zaken. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Ecoduct Tellet. Uh, uh, hier ecoduc vlakbij. Hier vlakbij. Daar praat je over een telling van uh, natuurmonumenten... over 4000 trekbewegingen over het ecoduct per jaar. En hier? Hier. Hier zijn ongeveer uh, in het begin... Er zijn hier ongeveer een 2000 trekbewegingen ge geweest. Er is, een, er is een zandbaan geweest om sporen te tellen, mm -hmm. om prenten te tellen van de dieren. Toen men had nog geen camera's in, hè, in dat geval. Nu hebben we dus camera's om dat uh, op te nemen. Uh, een mooi voorbeeld vind ik het nieuwe ecoduct bij het Zwolse Bos, Het Tolhuis, ook over de A50, waar de edelherten tijdens de bouw al overeenkwamen. kwamen. Mm -hmm. Dus ze doen het wel degelijk? Ja, ze gaan wel degelijk. En dat kan je ook zien aan de sporen die hier lopen. Ja, want dit hebben wij niet gedaan hier. Nee. nee. Dat is vrij groot, rond. Wat is, zou dat geweest zijn? Dit zijn, dit zijn uh, wilde varkens. Wilde varkens, ja. Oh, maar deze heeft zitten vroeten dan ja. een beetje. Ja, klopt. klopt. Goh, we lopen dan nou vlak langs dat hek. En ik zie nog steeds geen verkeer. Ja, oh jawel. ja, daar zie ik een bord. Zo'n zo verkeersbord. Ja. Apeldoorn 10 kilometer. Ja, ja, ja, ja. Dit is het ecoduct met de grote ronde buizen, hè? Oh ja. Ja. ja. En vier in de glas. Een hoe groot is dit viaduct? Dit, dit viaduct is 50 meter breed. Ja. En 150 meter lang. En, en hoe vinden ze die weg? Want als je zo'n ecoduct... Dan wordt er vanmiddag zo'n nieuw ecoduct geopend. Ja. Ja, je, je kan moeilijk bordjes zetten. Ik bedoel, dat moeten ze maar weten. Nee, nou goed. In, in, in, uh, uh, weet dat, stel, als je vlinders neemt. Vlinders die, die zijn zo gevoelig. Die pakken dit soort temperatuurverschillen heel snel op. Die gaan mee. Uh, edelherten. Uh, nou... We hebben bijna voorbeelden dat de edelherten achter het rastert zonder te trappelen van uh, wanneer, gaat het, uh, wanneer gaat het hek weg, want dat kunnen we. Edelherten zijn wat dat betreft heel erg nieuwsgierig en varkens die komen ook heel snel. Ja, reën ietsje langzamer komen ook, maar uh, ze hebben het vaak heel snel al in de gaten. Ik, dit is het eerste ecoduct wat gebouwd is, hè? Je zou zeggen, men heeft er wat van geleerd. Ja, men heeft er zeker wat van geleerd. Ecoducten die worden bijvoorbeeld geschikt gemaakt voor, voor, voor kleine reptielen. Door middel van, van een boomstronk rillen. Uh, men maakt geulen, men, men verdiept iets. Uh, soms liggen er plasjes op. Zodat het niet alleen aantrekkelijk is voor die herten die toch al staan te trappelen. Ja. Maar ook nog allerlei andere. Ja, precies. Ja. Het oudste ecoduct van Nederland. En zometeen hoort u een verslag vanaf de nieuwste. En zo ook de laatste ontwikkelingen na zijn brandmeester in Harlingen... waar de plaatselijke snoepfabriek in brand stond. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Diemen en Knoop het Muiderberg staat inmiddels 6 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. Els op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo na een ongeluk. Bij Deventer Oost 3 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem voor de afrit Oosterbeek 5 kilometer. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij Voorhout 5 kilometer. Dat komt door een afgevallen lading. Je kunt het beste omrijden over de A4. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Harlingen is de hele dag in de band geweest van een grote brand in een snoepfabriek. Het vuur is inmiddels onder controle. Heeft ook Roel Paal gezien die er de hele dag was. Roel, wat is er nog over van de fabriek? Ja, het is niet zomaar een fabriek, dat wil ik even opgemerkt hebben. Het is de grootste spekjesfabriek van Europa. Die staat in Harlingen en blijkbaar is er zo'n brand voor nodig om dat soort kennis te kunnen nemen. Ja, wat is er van over? Als de wind mijn kant op staat, dan ruik ik een lichte karamellucht. De productiehal is weg, het magazijn waar de grondstoffen stonden opgestapeld is weg. Wat er nog wel is, dat is de inpakhal. En het is de bedoeling dat zodra de boel hier een beetje schoongemaakt is... de werkzaamheden worden hervat. De productie ligt stil, dus de spekjes moeten van elders komen. En op dit punt merk je dat er, ondanks de hevige concurrentie... zei de directeur van deze fabriek, ondanks de hevige concurrentie... ook solidariteit bestaat. Want er komen spekjes van concurrerende bedrijven... die dan in Frisia-zakjes zullen worden geproduceerd. Pakt en verspreid. De vraag is: gaan wij dat uh, proeven natuurlijk? Maar goed, Roel, uh, is er veel overlast geweest door die brand? Ja, de rookontwikkeling was heel behoorlijk. Uh, grote zwarte rookwolken ste stegen op, en om die reden is het scheepvaartverkeer een tijd lang stilgelegd geweest. Dat heeft uren geduurd in de nabije omgeving. Uh, moesten ramen en deuren dicht. En zelfs in een paar dorpen verderop hebben schoolkinderen een aantal uren achter ja, bijna slot en grendel gezeten. Ze mochten de deur niet uit, want zelfs daar was de rookontwikkeling stevig. Ik zat net even op onze site en nnwest.nl te kijken naar de beelden van die brand. Een gigantische brand. Als dus je dan kijkt naar wat er in de brand ging. denk je natuurlijk ook vooral aan de suiker waar spekjes uit bestaan. Zijn er daarnaast nog gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Nee, volgens een woordvoerder van de GGD zijn er hoofdzakelijk roetdeeltjes de lucht in gegaan. Vandaar die zwarte rook. En dat verschilt niet wezenlijk van wat er van je barbecue komt als je marshmallows aan het roosteren bent. Nooit verstandig om in te ademen, dat niet. Maar er zitten geen gevaarlijke stoffen in. Geen gifstoffen, benzene of dioxines, dat soort werk. Dus wat dat betreft is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid. Hoel, Paul van dankjewel. dank wel. Solidariteit onder de spekjesfabrieken dus. Naast de brand kregen we dat verhaal van hem. Tijd voor het weer, Marco Verhoef. Goedemiddag. Hoi. Um, ja, toen ik binnenkwam, zei ik, in mijn omgeving... krijg ik een beetje het gevoel dat het stormachtig gaat worden. Ja, so dat is wel een beetje uitgekomen. Ja, sommige mensen voelen dat inderdaad aankomen. En dan ga je het een beetje aan het gedrag merken, inderdaad. Zal de en, kinderen. Uh, uh, ja, die zijn er wat gevoelig voor over het algemeen, ja. En uh, ja, goed, het gaat ook stormen morgen... Uh, dus wat dat betreft vooruitziende blik. Goede weermensen in jouw omgeving. Uh, alleen moeten ze dat misschien zelf nog ontdekken. Dat weet ik natuurlijk niet. Uh, het is sowieso al onstuimig op dit moment al. Er staat een windkracht uh, uh, 6 zo langs de kust. En wat je ziet is een heel verschillend weerbeeld. Soms is het prachtig zonnig. En dan gaat er ineens de hemelsluizen weer open. Regent het even heel hard. zit ook onweer bij de buien die we nu hebben. En uh, nou ja, dat... Het zal er wel wat minder worden vanavond en vannacht. En dan krijgen we morgen met een nieuwe storing te maken. En die brengt dus inderdaad die wind. Een windkracht 8 langs de kust. Dat is een stormachtige wind. En even op zee misschien zelfs wel een echte stormwindkracht 9. Is dat een voorbode voor de rest van de week... waarin we misschien de herfst mogen gaan omhelzen? Nou, ja, morgen mag, mag je het wat mij betreft echt wel herfst noemen inderdaad. Want uh, buiten de wind hebben we ook wolken en flink wat regen. Nou, dat eilt dan allemaal een klein beetje na. Ik denk dat het woensdag iets rustiger is met de wind. Ook minder buien en iets meer zon. Donderdag lijkt dan weer wat natter te verlopen... Maar de wind krijgt uh, steeds minder vat op ons weer. En dan aan het eind van de week keert gelukkig de herfst ons de rug weer toe. En dan gaan we wat dat betreft weer de goede kant op. En dan wordt het rustiger, droger, zonniger. En in ieder geval ook weer wat warmer. Marco Vroef, dankjewel. De afgelopen weken hebben we kennis kunnen maken met Talita van der Zon. De vrouw die in Tripoli gewond raakte bij een sprong van de balustrade in haar hotel. Nou, sinds gisteren is zij terug in Nederland. Via Malta is ze hier gekomen. Um, Hans-Jaap Melissen heeft met haar gesproken vanmiddag. Hans-Jaap. Ja. Van alle getuigen hoorden wij dat ze nogal angstig Tripoli heeft verlaten. Hoe heb jij haar aangetroffen? Ja, in een iets betere toestand wel dan toen ik haar in Tripoli zag. Uh, maar met nog wel heel veel stress en geschokt door wat haar allemaal is overkomen. En wat haar is overkomen bedoelt ze dan niet alleen mee... wat haar is overkomen in Tripoli, maar ook in de media. En daar kunnen we even naar luisteren. Hoe gaat het met je? Uh, ja, naar omstandigheden gaat het redelijk goed...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 nou ja, in Tripoli. Net het moment natuurlijk dat daar wel uh, de opstand begon. Nou ja, uitwaaien. Uh, ja, en, uh, maar ze wilden ook geld. Talita wilde wel geld hebben voor een stichting uh, tegen Alzheimer. En ze waren ook met een van de boek- en filmprojecten bezig. En daar zou die Mu'tassim, die zoon van Gaddafi, eventueel geld aan geven. Daarvoor kwamen zij toen uh, naar Tripoli. Zegt Lijn nu, uh, die relatieproblemen die zij toen had... van de relatie die, die beëindigd was daarvoor... die man... Die heeft haar verder zwart gemaakt in de media. Heeft ook een site met ditjes en datjes, weet ik veel precies. Hier in Nederland. In Nederland. En, en daardoor zijn er hele rare beelden over haar ontstaan, zegt zij nu. Ja, dat heeft misschien ook mee te maken dat natuurlijk die oorlog net uitbrak. Je zei, ze wilden daar graag uitwaaien. Wisten ze dat niet op dat moment? Nou, kijk, ze zijn de 18e daar gekomen. De 17e was er in Benghazi de, de revolutie die eigenlijk voltooid Ze wisten wel van een aantal zaken. Ze zijn ook onderweg naar het, naar, naar het huis, het, het strandhuis van Mutassum. Hebben ze ook wel demonstraties gezien. Hebben ze ook over gesproken. Maar dan in dat huis, dan, daar blijven ze allebei slapen. Uh, en dan, uh, Talita zegt dat haar vriendin, uh, die zij Daphne noemt, uh, en Daphne heet. Uh, die die uh, heeft drank gebruikt, drugs. En uh, ze zegt dat ze dat zelf niet gedaan heeft. En dan gebeurt er s'nachts iets. En daar kunnen we verder naar luisteren, naar wat ze dan daarover vertelt. En de rest van de vragen die ik haar ook nog gesteld heb. Waarop ik ben wakker gemaakt door hem. En uh, toen zei die Telly alsjeblieft: ga slapen. Het is laat. En zei ik: ik wil terug naar het hotel. Toen zegt hij alsjeblieft ga gewoon hier lekker slapen. Waarop ik in de slaapkamer ben aangekomen, daar heb ik Daphne op bed aangetroffen. Helemaal shivering. Uh, waarop ze vervolgens tegen mij zei, ik vroeg wat is er gebeurd, wat is er gebeurd? En zei ze zei, alsjeblieft doe rustig, want ik ken jou, ik, ken je. ik weet dat jij door deuren gaat. Ik weet dat jij problemen nu gaat maken om uit te zoeken wat er gebeurd is.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 Heeft zij aangifte gedaan? Ja, en dat heb ik zelf gepoest dat ze dat moest doen. Ik, heb tegen, ik ben degene geweest die tegen haar heeft gezegd: Daphne, ik geloof niks van jouw verhaal. Uh, ik vind het heel moeilijk om daarachter te staan. Uh, A, omdat ik er niet bij ben geweest. B, omdat ik dingen heb gezien dat je over je hand zit te eien. Dat je, dat je mm -hmm. zelf actie hebt genomen om naar iemand toe te gaan. Los van het feit dat zij wel of niet door hem is verkracht, um, dat is iets wat tussen hen is en moet worden uitgezocht. En uh, god mag weten ja, waar Moetassim nu is. Ik weet ook niet waarom ik daar nu opeens bij betrokken word. Nu, nou, wordt, we, ja, ja, nu wordt gezegd dat jij uh, ja, haar daarheen ja. hebt gebracht... om verkracht of in ieder geval voor seks... Hè, dat is mensenhandel. Uh, ja, ik vind het... Je uh... vindt het moeilijk om over te praten, Merk? Nu. Ja. ja. Ik vind het heel erg dat dit soort dingen worden gezegd. Uh, vooral om het feit dat ik altijd uh, voor iedereen klaar sta... Uh, Mensen zijn om me heen. Maar het was voor Moetha Sim heel makkelijk om aan vrouwen te komen. Ja, ze staan in de rij. Buitenlandse vrouwen ook? Maakt niet uit wie, iedereen. Want met geld koop je alles? Ja. Hoe vond je het eigenlijk om, om bevriend te zijn... met iemand die op die manier door het leven gaat? Ja, ik heb hem nooit zo gezien. Ik vind het heel moeilijk om, om, om nu iemand zwart te gaan maken... door alles wat er in het nieuws komt... Ook is... met de naam Gaddafi was toch al een beetje geassocieerd met uh, okay, bepaalde praktijken. moet je iemand op aanrekenen wat, uh, wat jouw vader heeft gedaan. En... Maar kun je je voorstellen dat er een beeld ontstaat van... hé, hey, er is een ex-fotomodel die gaat naar Tripoli met een vriendin. Hij zit in zo'n jet-set-kring. Waar inderdaad ook veel fotomodellen, uh, ex-fotomodellen schijnen rond te lopen... die voor uh, seks betaald worden. En dat jij daarmee geassocieerd wordt, snap je dat? Ja, uiteraard snap ik dat. Maar als mensen om me heen een klein beetje verder graven... zien ze ook dat ik gewoon lange relaties heb gehad. Ik, eh... oh, maar dat zou allemaal niet uitsluiten... dat je eventueel een escortbedrijf zou runnen en vrouwen zou leveren. Ja, maar dan zouden er toch mensen nu bij jou op de stoep moeten staan... die zeggen van, goh, ik heb drie jaar lang voor Talita gewerkt... of ik heb twee jaar lang voor Talita gewerkt. Talita van Zon, voor het eerst konden we haar uh, horen... Ja, Hans-Jaap Melissen sprak met haar na zes Hans-Jaap meer, hè? Ja, nog een, nog een gedeelte over hoe het daar gegaan is. En hoe ze nou tegenover die Moutassim, die zoon van Gaddafi, staat, uh, stond en staat nog steeds. Want ja. die is nog steeds onvindbaar. En na vijf uur um, ook meer nieuws over Libië en de betrokkenheid van de Britse regering bij Gaddafi. En zijn inlichtingendiensten bespreken met onze correspondent in Londen. Tot na vijf uur. Vanavond BNN Today. Moet ze nou huilen? Nee, ze is gewoon heel moe. Ze heeft dat oh. nog een heel hard gelopen. het beter zeggen. Kom op. Vanavond om half negen op Radio 1. Misschien lig ik of zit ik op iemand als ik doodga. <laughs> Hoe leuk zou ik dat zijn? Hoe fijn. Luister en kijk mee op radio1.nl. Zou dat fijn zijn? Oh. Lijkt me een mooi einde. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.